Ook wel de via een auto met minder aerodynamische technieken aan boord, waardoor aanvallen en inhalen makkelijker moet worden. Het aantal racers kan worden uitgebreid naar maximaal 25 per seizoen. Nu zijn het er 21. Het weer helder, maar later ook wat bewolking. In het noorden en oosten ligt de nachtvorst in de loop van morgenochtend. Overal bewolkt en van tijd tot tijd regen. Met een matige zuidenwind wordt het 8 tot 14 graden. Ook het weekend is wisselvallig en nat, maar vooral s'nachts wat minder koud. Dit was het NOS Journaal.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 me i even got it from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 Now oh, that the stars are right above us oh. It's the pressure of the feeling Reliquid's miserable to form a solution Chicken out oh, and it leads to confusion oh. My soul is trapped inside and needs to be free. Cause my ambiguity got the best on me He knows exactly how I feel I can I tell He's trapped as I thought to myself But thinking he'll it on my head woo. If I, I wanna be bold Gotta act soon. There's a voice in my head. Says I have to.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 5 september waren ze hier te gast bij ons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 That's what they read on your Facebook page Stuck in your daily routine It's not exactly a drag car race You woke up this morning in a traffic jam And you felt so numb like you don't give a damn Cause you know, cause you feel this is not your life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 I'm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 outside Always been looking for a place to hide Aren't to the teeth What if this only was a dream speak See